...Mark Visser met het NOS Journaal. De Marassosé op Schiphol heeft vorige week een verdachte Syriëganger opgepakt. De Franse man zou op het punt hebben gestaan om naar het Midden-Oosten te reizen... ...om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd. De man van 27 werd tijdens een grenscontrole eruit gepikt. Hij zei onderweg te zijn naar Turkije. In de rechtszaak tegen oud-IMF-topman Stroskaan is kort na de opening een brief van hem voorgelezen. Daarin herhaalt de oud-topman dat hij geen misdaad heeft begaan. Stroskaan getuigt voor het eerst in de strafzaak tegen hem. Hij ontkende opnieuw dat hij wist dat de vrouwen op de feesten prostituees waren. Toch zei hij dat hij zelf slachtoffer is van een vooropgezet pallam.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 Een Franse geboortekliniek moet bijna 2 miljoen euro schadevergoeding betalen... voor het verwisselen van twee baby's kort na de geboorte. Volgens de rechter is bewezen dat de kliniek verantwoordelijk is... voor de fout die 20 jaar geleden werd gemaakt. Tien jaar lang dachten de families dat ze hun eigen kind opvoeden. In 2004 bewees een DNA-test het tegendeel. Sven Kramer doet donderdag niet mee aan de 10 kilometer... op de weken afstanden in Heerenveen. Hij vindt langs de langste race niet passen in zijn toernooischema. Kramer pakt op de 10 kilometer drie keer de wereldtitel.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 Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij en beleeft jij het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Z. Z. Z. Z. Z. Met. met nu ZFM luncht. Het meisje met de eierstokjes. <tog> Een sprookje van gynaecoloog Floris-Jan van Zuidenwijk. Tussen neus en schaamlippen doorverteld. En doorverteld op een gezellige Doorweekse Avond. Maar ik weet niet hoe ver bij u de kennis omtrent gynaecologie reikt. Daarom eerst even voor alle zekerheid een inleidend praatje. Vrouwen, dames en heren. Vrouwen kun je verdelen in twee groepen. Maar ik zou het niet doen. niet doen. Het is ongelooflijk veel werk.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 Wanneer een zaadje en het eitje kan dan hebben we gevonden ontstaat er een vruchtje. Ik heb hier een wekfles vol met zulke vruchtjes. <lacht> Uit esthetische overwegingen heb ik gekozen voor plantaardige vruchtjes. Het zijn vruchtjes van de... noenoo De noenoo noe Ja, plantkundig ben ik niet zo op de hoogte, dus even een boekje erbij. De noenoo-noe-noe-noe-braan. noenoo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 Het is opgebouwd uit wel honderd vruchtjes. Honderd Vrugjes, vrucht... Honderd vruchtjes? Het staat erin. Wat een hè?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 Ik vind die wel wow. gezellig, moet ik zeggen. <laughs> ook die lampjes erbij, dat doet ook bijzonder gezellig aan. En trouwens, dan moet ik eerlijk zeggen: die lampjes die hingen hier niet. Mijn broer heeft die lampjes op. Heb je trouwens nog aan de dus, Die lampjes die heb je. Uh, wat zeg je? Ja, je krijgt ze soms... Can show Your guitar it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just Follow him. Was dat met, uh, I will follow him, luisteraars. We hebben een uh, belangrijke mededeling voor mensen... die nog richting Amsterdam willen, Dolly. Ja, inderdaad, uh, Charles. Want uh, ik verneem net dat het treinverkeer... tussen Sloterdijk en Hoofddorp... en het, het treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid... dat is vanmiddag fors vertraagd... door een zijn- en wisselstoring. Dus houdt u de rekening mee... als u die kant op moet... dat u ja, uh, of wat eerder weggaat... of iets anders regelt... Uh, de, de NS verwacht dat de storingen rond drie uur verholpen zullen zijn. Maar voorlopig uh, moet u dus echt rekening houden met forse vertragingen. Heb jij uh, recent nog ervaring met de spoorwegen, Dolly, Dat je zegt van nou, ik ben, ik, ben... ik woon aan de spoorweg. Ja. Dus ik heb heel veel ervaring met de spoorwegen. Ja, dat ze niet, niet voorbij komen. <laughs> ja, ze... ja, precies. <laughs> Oh, ja, nee, woon je op de Tollensweg dan of zo? Ja, de Tollensstraat hoor. Oh, de Tollensstraat. Ja, ja, ja, Oké, okay. Ja, ik zie ze al door voorbij komen. Ja, ik, ja, gisteren zag je mij daar voorbij komen, want ik, ik liep daar langs. Meen je dat nou? Ja. Oh, maar jij was, was, de, ja, nou, jij was de keuken gevlucht natuurlijk. En de duif komt er al wel. Ja, zo achter de bank, weet je wel. Ja. Gauw uit. Oh, zat je daar? Ah. Maar uh, ja, ja, die spoorwegen, nou ja, ik heb het net al verteld uh, aan de luisteraar. Dat ik ook gisteren, ja... Uh, yeah. Doordat er een vertraging was in de verkeerde uh, trein was, uh, zat eigenlijk. Zat jij in de verkeerde trein? Ja. ja nou ja, dat was wel de, de goede richting. Ja. Alleen uh, waar ik in had moeten zitten was een sprinter. Ja. Want die stopt in Bloemendaal. Uh, en die gaat dan uiteindelijk naar Uitgeest. Maar deze ging ook naar Uitgeest. Maar die stopte in Bloemendaal. Want dat was, dat was een uh, intercity. En die, uh, die stuift al die kleine stationetjes voorbij. Maar die, en... die, die, die, die sprinter die voor mij die had dus... Uh, die was kennelijk op een ander tijdstip weggegaan. En de trein eh, waarvan ik dacht dat het de sprinter was... die had vertraging. Dus daar ben ik in gaan zitten. Oh, oh. Richting aan. Ja, nou ja, oh, goed. Oh, uh, wat een ellende. Ach, je bent van de straat. Je dat beleid... je niet gaat fietsen, Cheryl? Ja. <laughs> op, je, je... Of op zo'n brommertje? Ja, dat... Is dat niks dat, voor jou? Ja, dat, ja, Nee, nou, nee, nee. Eigenlijk niet. Nee, maar ja goed, je ziet het hè. Als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer... kan alles heel anders lopen dan je verwacht had. Nou, ja, helemaal. Dus mensen, ik zeg het nog één keer. Het treinverkeer tussen Sloterdijk en Hoofddorp... en het treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid... is vanmiddag fors vertraagd door een sein- en wisselstoring. En uh, naar verwachting is de storing rond drie uur verholpen. Ja, nou ben ik het helemaal zat. Nou schakel ik erop de ijs over?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 Jan Vaas was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den hel.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 Jan Klaas, de trompetter, nou, wat hem al lang herkend. Rob Tenijs was dat. We gaan even terug naar de jaren zestig, denk ik. Oh uh, hè? Uh, Orno Hulshoff, een, uh, een meneer die ook uh, af en toe wel eens bij de radio aanschuift. Uh, met name op de donderdagavond tijdens uh, het balletprogramma wat ik presenteer. Uh, die kwam even buurten uh, en die heeft het, uh, het leuke idee geopend om eens wat te draaien van the Middle of the Road. Nou, welk jaar zou dat ongeveer geweest zijn? 68. 68. 68 wordt geschat, door Nou. We gaan, er, we gaan ervan genieten. Soleil, Soleil. Just zijn we erachter luisteraars dat het het jaar 1971 was toen dit plaatje uh, uitkwam. De uh, middle of the road met Soleil Soleil. We gaan uh, nog eventjes naar de Beach Boys met Breakaway. En dan uh, gaan we even Breakaway naar Dolly ten want die gaat ons weer informeren als het gaat om uh, het regionale nieuws. De Beach Boys, Breakaway, ook alweer zo'n lekker oudje... Als de techniek maar niet in de steek laat, tenminste. Dat doet het wel nu. Want hij doet het gewoon niet. Het is niet te geloven, hè. Het is niet te geloven. Nou, kijken of ik een andere versie voor kan vinden. Ja, die gaat wel. Let's go. het altijd nog naar Zandvoort-Lunst. De Beach Boys met Breakaway waren dat. Tijd voor Niels met Dolly ten Ja, dankjewel, Sharon. Uh, ik ga maar toch maar weer beginnen. We hebben het net al geroepen, maar voor de luisteraars... die net inschakelen wil ik u mededelen dat het treinverkeer tussen Sloterdijk en Hoofddorp... en het treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid... fors vertraagd is door zijn- en wisselstoringen. Uh, de storingen zullen waarschijnlijk rond drie uur verholpen zijn. Maar houdt u er dus rekening mee dat u extra tijd inplant mocht u die kant opgaan? Dan het uh, regionale nieuws. De STOK -okay Haarlem mag zich de trotse eigenaar noemen... van de groene mugbokaal... 2015. Het bedrijf kreeg de wisselbokaal voor het bijdragen aan Duurzaam Haarlem. Wethouder Sikkema en bokaalhouder Erik de Keulenaar van de Nieuwe Akker... reikte de prijs dinsdag 9 februari uit. Dat is dus al gauw vandaag, hè? Nee, dat kan toch niet? Dinsdag 9 februari? Het is toch 10 februari? Iets klopte dus niet. Dus het was of maandag 9 februari... of het was vandaag 10 februari. Het zal wel nee gisteren geweest zijn, ja. <laughs> een foutje in het artikel. Oké, okay, dus ze zijn naar het stadhuis gegaan... en ze hebben daar die mooie prijs in ontvangst genomen. Een autobrand heeft dinsdag in alle vroegte... een auto aan de Duitslandlaan in Haarlem zwaar beschadigd. De brandweer was snel ter plaatse... maar konden niet voorkomen dat de wagen zwaar beschadigd raakte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 Toen het op weg ging naar een buitenbrand in een tuinhuis aan de Sportlaan in Zandpoort-Zuid. De brandweerwagen was een verkeerd pad ingeslagen toen zij op weg waren naar een brand. Het ging om een houtverbranding naast een, naast een tuinhuis. Maar toen zij in de achteruitrijstand het pad af wilden rijden... kwamen zij vast te staan in een greppel. De brandweer moest uit de brand geholpen worden en het brandje bleek uiteindelijk miniem.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 De verkiezing is een initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het weer. De bewolking heeft wederom de overhand. Maar net als gisteren is het over het algemeen droog.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 En morgen krijgen we rustig weer. Met naast wolkenvelden ook af en toe wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige Zuidoostenwind. De temperatuur is wat lager dan vandaag en zal hooguit stijgen naar 6, 7 graden. Tot zover dan ook het weerbericht. We gaan weer terug naar Charlotte. Ik denk dat de Nederlandse spoorwegen... brengt Jerry Rafferty... ons gewoon nog van city naar city. City to city. Zo heet het nummer. Het zijn groep Steelers Real. En u luistert altijd nog naar ZFM Lunst is dat. Dat vinden we heel leuk dat u luistert. We hebben nog veel meer leuke muziek voor u. Wat dacht u van deze? Een oudje van Phil Collins. vandaag. Something in the air tonight... Some broken hearts never mend. Dolly had ons nog wat te vertellen. Ja, ik kreeg net iets heel leuks binnen. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon even vertellen. Want uh, 3 maart, en dat, dat, is ook, dat zit er alweer aardig aan te komen, mensen. 3 maart staat, start er een kookworkshop voor kinderen die uh, nu in groep 5 of 6 zitten. En die kookworkshop is te volgen op 3, 10 en 17 maart. Dat begint dan om kwart over drie smiddags. Het kost 10 euro voor drie lessen. En opgeven kan bij www.plus.zandvoort.nl. En het is echt de moeite waard. Mijn kindertjes hebben het ook wel eens gedaan. Zelfs mijn kleinkind heeft het wel eens gedaan. En het, het is echt enig voor die kinderen om te doen. Ze leren er zoveel van. Heb je ook enig idee welke tijdstip uh, die uh, cursussen worden gegeven? Ja, kwart over drie. Smiddags. Smiddags. Dus na, na school. Na school, okay. ja. Kwart over drie op 3, 10 en 17 maart. En waar? In het pluspunt in Zandvoort. In het pluspunt in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. in uh, Zandvoort Noord is dat. Nou, helemaal goed. Ja, dus. Voordat ik er weer muziek in slinger. Ja. Uh, heb jij je zegje gedaan? <laughs> ik, ben, uh, ik ben er klaar mee. Jij bent er helemaal klaar mee. Ja, hoor. Ja. <laughs> ik hou vanaf nu mijn mond. Totdat we gaan afsluiten. Ja, okay. Nou, oké. Nou, dan, dan ga ik, heel keer, luisteraars. Dan ga ik nog wat, wat draaien van de Beatles. Uh, I'm looking through you. Ik kijk dwars door je heen, hè, Dol. Ja, dan heb je een goeie oog. Ja. Ja. I'm looking through you. Where did you go? Ja, Dolly Pierik, ik kijk dwars door erheen. God, Ga hoor met al die vet rollen. <laughs> God. I'm looking through you, oud Beatles, je altijd gezellig om te draaien. En ik ga er één draaien voor uh, Orno Hulshoff, die hier ook uh, aanwezig is, gezellig in de studio. En Orno is fan van uh, onder andere de carpenters, dat weet ik, maar ook uh, Treintje Oosterhuis. En met name uh, repertoire van Bert Baggerack. Nou, Bert Beckerberg is zelf hier in Nederland geweest om deze opnames te begeleiden. Samen met het Metropole Orkest Do You Know The Way To San Jose. Weg naar Zandvoort weten we allemaal. Die herten ook die hier op de Salade af en toe in Kolonne lopen. Maar eh, wij met z'n allen weten dat gewoon hè? King die het nog niet wisten, die weten het nou wel... wat de weg is naar San Jose. Silla uh, Black... Uh, die kennen we ook nog uit de tijd... Uh, dat Lennon en McCartney daar... Uh, voor, heeft geschreven, voor hebben geschreven. Uh, It's for you, onder andere het nummer. Maar ik ga nou eens een uh, nummertje draaien... Voor, uh, van Silla Black... waarbij zij u volledig... Uh, met kusjes overlaat, luisteraars. I want to kiss you all over. Silla Black. Sluiten we ook het programma mee af. Dolly, zeg je nog even gedag naar de luisteraars? Dag luisteraars. Ik zou zeggen, tot vrijdag. Ja. Zandvoort draait door. En we hebben in het programma bij Zandvoort draait door... van 5 tot 7. de groep Chante. Zij gaan meedoen aan het concours de chanson. En onze Zandvoortse cabaretier, Ellen Dikker. Dat belooft weer een leuke uitzending te worden, jongens. Ja, precies, Ruud Jansen gaat dat doen. En die ja. is, uh, is er morgen ook weer om... Uh, Zandvoort lunch voor u te verzorgen. En dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag trouwens. Uh, uh, wij doen dat voortaan, Dolly en ik, op, uh, op de maandag en de dinsdag. Een beetje herziende programmering. Uh, en uh, Ruud, dus de laatste drie dagen van de, van de vijfdaagse werkweek moet ik dan zeggen. De woensdag, de donderdag en de vrijdag. En deze vrijdag doet hij ook, uh, Zandvoort draait door. Zo is dat. En wij ja. draaien nu door met Silla uh, Black. En we gaan eruit uh, na dit nummer Dus een hele fijne dinsdag nog toegewenst. En wat ons betreft tot de volgende keer. Tot gauw. Dag. Dag. Love you I need you Kiss you all over, again and again and again. I wanna kiss you all over. Come on, kiss me. I wanna kiss you all over, and again and again. Come on, kiss me. I wanna kiss you all over, again and again and again. I wanna kiss you all over, all over. I wanna kiss you all over. Yeah, I'm kissing your eyes. Kiss you kissing all your over. lips and Kissing your body I kiss you all Can't you feel my fingertips Kissing your eyes I wanna kiss you Kissing all your over. ears And I'm kissing your uh -uh. I wanna kiss you kiss the way you feel. I wanna kiss you all over All over I wanna kiss you all Kiss all me all over mm